Jelle Seubring met het NOS Journaal. De verdachte van de dodelijke schietpartij in Den Helder van de afgelopen weekend is aangehouden. De politie zegt dat de 26-jarige man zich zelf heeft gemeld. De schietpartij was in de nacht van vrijdag op zaterdag in de buurt van Horeca Gelegenheid. Veel mensen zagen het gebeuren. Een man van 25 kwam om het leven. Twee anderen raakten gewond. Volgens NH was de identiteit van de verdachte al bij de politie bekend... maar was hij nog niet opgepakt omdat de politie niet wist waar hij was. De asielzoeker die vorig jaar in Ter Apel met een slagboom op auto's insloeg... moet een jaar de cel in. De man uit Algerije is veroordeeld tot poging tot zware mishandeling... en voor het vernielen van auto's en voor de slagboom. Volgens RTV Noord raakte de man overstuur na een gesprek... bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst waarna hij door het lint ging... De man heeft een psychische aandoening en daarom heeft de rechter naast de celstraf ook TBS met dwangverpleging opgelegd. Een onbekend land heeft bij een Belgisch bedrijf 50 oude Leopard 1 tanks gekocht om aan Oekraïne te geven. Bronnen melden dat België de tank zo'n 10 jaar geleden heeft verkocht voor 15.000 euro per stuk. Toen de Belgische regering ze terug wilde kopen voor Oekraïne zou het bedrijf er 500.000 euro voor hebben gevraagd. Dat vond de Belgische regering te duur. Wie de tanks nu wel heeft gekocht en hoeveel dat land daarvoor heeft betaald is niet bekendgemaakt. Het bedrijf zegt alleen dat de tanks eerst naar Duitsland gaan waar ze klaar worden gemaakt om naar Oekraïne te gaan. In de derde voorronde van de Champions League heeft PSV met 4-1 gewonnen van het Oostenrijkse Graz. Daar, daarmee is de club uit Eindhoven een stap dichter bij de playoffs. Over een week is de return in Oostenrijk. Het weer bewolkt met in een groot deel van het land regen. Vannacht soms ook met nevel of mist. Het komt af naar een graad of 12. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Till the end Het zet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. Alle C, -N -N vakantie. Zomer anno 23, korte rokjes vind ik beeldig felle kleuren en een clip in mijn haar.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 Beest, pannetje op de Doe mij maar een Esma. Mag ik één Esma, alsjeblieft? Leuke kakkers, hemd van <laughs> Alfie, Oude die oude nostalgie Gaan we uit, dan gaan we naar de Nova. Let's go! Welke ochtend, haverkappers, kan niet zonder. dat ik nog leef na gisteravond is een wonder. Nou, dat ik nog leef in mijn oortjes heb ik geuzen en gorgels Ik kan niet wachten op mijn andere naar vakantie. Man. Benjamin Franklin. Zijn naam van de zon schijnt. Dus pak je radio. radio. Ben naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete de Oh, een nacht. Ik ben het. Het woord van.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 Laat me weten waar je staat, waar je over praat, vertel me hoe je stenen staat.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 human heart shatterproof. Shatterproof. met een hoofdletter Z, van Zon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 Head. I'm in the dark, and I can't see where I'm being led. I give the world. Funge me with a shrieking. She's touching me when love is pressed. No, I can fight it. She got my soul, soldiers captured me. Hold my hostage when I hear that beat. I won't take these shackles out my feet. Cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'ma slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't keep no, it till I stop breathing. She got me right.